Volgens Chinese staatsmedia staat het aantal ziektegevallen op bijna 15.000. De Palestijnse president Abbas dreigt alle betrekkingen met Israël en de VS te verbreken. In een toespraak in Cairo bij een top van de Arabische Liga zei hij dat beide landen zich niet houden aan afspraken en in het internationaal recht schenden. De Arabische Liga was bijeen om het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnen te bespreken.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 Overdag trekt het gebied met regen over, van het zuidwesten naar het noordoosten. Temperatuur tussen de 6 graden in het noorden en 12 in het zuiden. Maandag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.